Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Meer dan drie op de vier Nederlanders die bloed heeft gedoneerd, heeft inmiddels corona gehad. Blijkt uit een meting van de bloedbank. Bij de vorige meting, in februari, had nog maar 1 op de drie een infectie gehad. Ook hebben de mensen die doneren meer antistoffen in hun bloed. Een man uit Rotterdam is veroordeeld tot 18 jaar en TBS met dwang voor het vermoorden van zijn partner. Hij stak haar afgelopen jaar dood nadat ze hem had verteld dat ze hun relatie wilde beëindigen. Dat gebeurde in het bijzijn van haar kinderen. Hij was 12 jaar in TBS tegen de Rotterdammer geëist, maar de rechtbank gaf een nog hogere straf. Zondag sluit die de tuintentoonstelling De Floriade. Maar hij gaat de gemeente nog eens 6 miljoen extra kosten. Waar het nieuwe tekort precies door is ontstaan, zegt het college van de stad niet. De tuinbouwtentoonstelling heeft veel minder bezoekers getrokken dan vooraf gedacht. Het totale verlies gaat inmiddels richting de 100 miljoen euro. En af en toe duikt er een dier op met een bijzondere gave. Op TikTok is dat nu geit Pablo. Tijdens een speciale dienst om dieren te zegenen in de kathedraal van Worcester... begon Pablo mee te zingen met het orgel. Toch zijn eigenaar reageerde Pablo op de echo van zijn eigen stem. Je hoort ook wat gelach op de achtergrond. Pablo viel in de smaak en is voor de dienst van volgend jaar nu al eregast. En dan nog het weer. Vanavond hier en daar wat regen. Vannacht klaart het verder op. En morgen een zonnetje, dan wel 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate, Dit is Edwin Gerritsen van de ABB.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 Baby Let me test Your circuit Let me Take your fails Out one by one Let me blow On them baby, let me trace your wiring and apply apply some solder to each of your aching connections. Baby Let me test Your circuit ah, Let me take Your fails out One by one Let me blow on Dat was de eerste band. Dat ik, uh, was een band die ontstond eigenlijk uh, uh, met leden van Dirty Underwear en leden van een Helmondse band. Dus was ik een soort alternatieve band in Helmond. Die heette toen, geloof ik, Mozes en de uh, Scouts. Op de een of andere manier kwamen we samen, omdat uh, iemand had een optreden geregeld in een nachtclub in Frankfurt. En daar had je een band voor nodig. En toen, uh, op de een of andere manier, kwamen dus een soort combinatie van die twee bands ja. terecht in Frankfurt en hebben we een dagje, één middag voor gerepeteerd en hebben we dus twee avonden gespeeld in, uh, in een nachtclub in Frankfurt en, en daarna waren we een band. Oh, zo, zo makkelijk gaat het. Sommige dingen gaan gemakkelijker. En hoe kunnen we die karakteriseren, de muziek? Um, dat hele, destijds was het dus uh, Underground, was het was de, ja? was de, de, okay. de ja, kenmerk voor, ja. dat laten oh. zeggen. En daar was ik het woord dat in feite gebruikt werd. Ja. En um, dat waren dus nummer voor mij, want ik, ik was dus meteen gaan schrijven, ik was, waarschijnlijk ben ik nog al geïnspireerd door de band. En toen ben ik meteen gaan schrijven en heb ik, uh, ja, goed. Heb ik gerepeteerd in Helmond. En toen we stel nummers hadden, toen heb ik dat opgenomen met zo'n uh, ouderwest cassettedek. En met um, die cassette ben ik uh, naar Hilversum gelift, naar uh, Red Bullet. Want ja, er zat dus uh, Earl of Fire en de E-ring bijvoorbeeld, en de ja. shoes en zo. Die zaten allemaal bij Red Bullet. Ik ben er gewoon binnengelopen. En ik heb gezegd van ja, ik heb een cassette met muziek en zo. En ik wil, ik wil dat Willem van Koten ernaar luistert. En toen zei de secretaris die secretaris van ja, maar dat kan zo maar niet. Want je hebt helemaal geen afspraak. Nee, je moet maar terugkomen. Eerst een afspraak, maar dan terugkomen. Ik zeg nee, ik ga, ga, niet, uh, nee? Ik, uh, ga niet weg. Want, nee. want ik, ik nee. heb uh, helemaal vanuit Eindhoven naar hiertoe gelift. Dus dat is uh, wel goed, weet je wel. Ja, ja. En toen, uh, nou, er werd een soort, uh, ja... Liep, liep nogal op, zo. En <laughs> toen kwam dus Willem van Kooten, komt dus een camera die Ik zie hem nog met zijn sigaar in zijn mond. Echt zo. Ja? Klassiek gewoon, dus. ja? Hij zei: Wat is het hier? Ik zeg: Ik heb een uh, band en ik heb muziek op deze cassette staan van mijn band. Ik had graag dat je naar haar luisterde. En toen zei hij: Oké, okay, ik geef je tien minuten. En een half uur later kwam ik naar buiten mijn platencontract. O, oh, gek. Ongelooflijk. Ik een LP opnemen in de, de GTB-studio in Den Haag. Ik kreeg drie oh. dagen om een LP op te nemen. Zo. Dat was veel voor die tijd, denk ik. <laughs> ja, kijk, in die tijd waren dus in heel Nederland twee acht studios. Dat was alles wat er was. De, okay. de, de, ja. de, toen was er nog geen, geen muziekindustrie zoals die nou bestaat, weet je wel. Nee. Dus... Um, ja. kon, je, kon je toen gaan maken wat je... Zelf ook wilde, want je, je had toen wel uh, een producer en, en, en de technici die bepaalden van. zo wordt het geluid. En, ja, ja, en zeker als je dan begint. Ja, we wisten helemaal niks. Nee, nee dus dan kan ik me voorstellen dat je nou, uh, je misschien wel hebt laten meenemen door die mensen. Of had je zelf ook al een idee van, nou, maar zo moet het ook? Nee, ik had alleen maar het idee van dit zijn onze nummers en uh, zo ja. spelen wij ze. Dat, ja. dat was alles wat we hadden. Ja. We hadden totaal geen enkele ervaring. Ik, ik, ik denk dat ik de enige was die ooit in de studio was geweest. Want ik ben ooit door Arman meegenomen. Uh, die heeft me ooit meegenomen naar de studio, omdat ik een, uh, een raar instrument gekocht. Uh, bij de Chinese winkel. Dat heette Shiu Jarang of zo. Dat een -no, zo, zo, zo, zo <lacht> en zei nee, Arman zei Arman: Dat moet op mijn. Uh, ik kom je ophalen. Dan <lacht> gaan ja, we naar de studio in Hilversum. En dan moet het instrument moet erop. Ze dus kwamen in de studio. En uh, Harry van Hoofd was de arrangeur. En uh, uh, man zei van: Ja, uh, Bertels speelt op dat instrument. En dan moet erop. Ja, zei Harry, maar we hebben al een hele kerst. Ik heb alles gearrangeerd en zo. <laughs> ja, dat moet erop. En, en, en Harry van Hoofd zei van: Hoe klinkt dat ding? Dus ik speel zo wat van voor. Ja. En dan zei hij: Oh, dat is eigenlijk helemaal niet gek. Wat gebeurt er in spul? Zet nou even de één lijntje, misschien een tenen, een teenhoe, een en zo, dat erin. Ja, dat is goed, zegt hij. Doen we. En dat is bij Blommekinders, bij die tweede zin van Hamas, dat is het. Dat was mijn eerste stierenervaring. Blommekinders, leg die stilettos weg. Vergeet die bloedige taprijen.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 zonder voedsel ga je toch immers kapot. Wat triest dat men niet weet waarom het eigenlijk draait. Is de mens van binnen dan al zo rot? Blomme kinders, leg die stilaat weg. Vergeet die bloedige tafferijen. Want geuren en kleuren zijn de nieuwe wereldmacht. De rechter gaat zo gaan vervelen. Of is de mens onwetend, onnoozel, verblind door zijn materialistisch bestaan? Door het aapnoud van de struggle for life, die hem belet geestelijk verder te gaan. Het is nuttig, geloof me nou. Voor een keer te overdenken waarvoor je lijft Want dit is heel wat meer dan het slijk der aarde Waarvoor men zwoegt tot men geen asen meer heeft Blommerken, slecht die stila dans weg Vergeet die bloedige tafereinen Want geuren en kleuren zijn een nieuwe wereldmacht Vechten gaat zo gauw vervelend. Schelden op het nieuwe bewijst Dat je bang bent, zet die vooroordelen opzij Hoop doet levende gedachten aan iets moois Maakt toch immers iedereen blij Ook ik dacht vroeger dat het helemaal niet deugde, maar nu het de goede kant uit gaat Wil ik helpen, althans Proberen te strijven naar een wereld Zonder had Blomme kinderen, leg die stiele weg Vergeet die bloedige tafereien Want geuren en kleuren zijn de nieuwe wereldmacht Vechten gaat zo gauw en hoe kijk je nu terug op die eerste plaats? Denk je van... Zit daar wel de, de, de, de, de geest van de band helemaal in? Of ja, is die door wel, de opname? Ja, ja, en de tweede plaats is beter. Vind ik dan vanzelf beter. Maar de eerste plaats is wel heel origineel. En uh, ik weet ook wel dat dus uh, bijvoorbeeld... Uh, ...heel veel teksten die kloppen niet. Dat was echt, kijk, moesten die nummers gewoon af. Dus er was zo, godverdomme zal het rijmen, wat zal dat nou doen? <laughs> het moet rijmen. <laughs> dat, dat is gewoon, ja. ja. Dus dat uh, ja. ja, moest gewoon, weet je wel. Terwijl de, de, de tweede album, dat we hebben gemaakt, in de Phonogram Studio, die, uh, die was echt wel, uh, echt goed. Maar ook allemaal in het Engels wel, de teksten en zo? Alles in het Engels, Dat ja. hoorden of? Uh... Ja, in die tijd was het zo. Ja. Ja, gewoon ja. Engels, ja. Ja. ja. En bovendien was zo, bijvoorbeeld, ik heb wel zoiets in Nederland een, een, een Nederlandse tekst gemaakt. Maar die werd dus in, in, in uh, heel veel niet geaccepteerd. Ik, uh, ik had echt een, uh, heb ik nog steeds natuurlijk een Brabants accent. <laughs> <laughs> en, en, uh, dat was toen nog niet... Uh, not done. Nee, nee not done. Uh, nou, dat is heel populair geworden sinds uh, <laughs> snolle <snorrebolletjes>, Maar oké. Okay. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Was Peter Koelewijn een belangrijk iemand? Hij was een uh, belangrijk producer. Het was eigenlijk geen voorbeeld meer voor ons, omdat hij was gewoon in onze ogen oudewetst. Hij was rock'n'roll en wij waren uh, underground. Ja. Wat, oh, ja, ja, ja. Waren, ja, ja. Je, je, je moet het niet vergeten, dat het, de album show komt ongeveer tegelijkertijd met, met uh, massa's drugs en. Uh, uh, ...alternatieve leefwijze... ...en nieuwe kleding... ...en lange haar. En, uh, uh, Want we praten over 1970? Ja. Ja, oké, okay. die ja. tijd, ja. Ja, dat was eigenlijk zo op de rand... ...dat uh, popmuziek volwassen werd. Want in de ja, 70-jaren is in feite... ...popmuziek <laughs> een wereldbusiness geworden. Ja, geloof ik al oh, heel graag. En zijn, uh, ja. is het ook een... Uh, ...laat ik zeggen... Een, een kunststijl geworden, weet je wel? Ja, oké. Okay. Erkende kunststijl. Ja, erkende ja, kunststijl. Ja, ja, okay, Omdat ja, zo, ja. Ja, zo En dat ging samen met die drugs en die... Uh... <laughs> nou ja, kijk. <laughs> ja. Die, die alternatieve leefwijze zo en die drugs, zo, dat, was natuurlijk, dat kwam tegelijkertijd. Hè? Ik moet ook eerlijk zeggen, in Eindhoven is de, de drugshandel altijd heel groot geweest. Toch? Wel, ik weet ja. niet waarom, maar het is altijd zo geweest. Vanaf het begin. Vanaf de 13 al weet ik gewoon dat het... Uh, dat uh, er hingen altijd dealers rond de band dat kwam misschien wel omdat de mooie meiden rond de band hingen <laughs> en dat de dealers erop afkwamen of andersom, dat ja. weet ik ook niet nee. maar uh, ik weet wel dat het uh, altijd, het was altijd aanwezig oké, okay. ja. persoonlijk ook? ja ja, ik heb uh, ik kan uh, eerlijk bekennen ik bedoel, al die zonne van mij zijn natuurlijk al lang verjaard, Ja, ja ik heb uh, ongeveer uh, ja, alles uh, wel, uh, geprobeerd wat er, yeah. uh, wat er, wat er voor op me kwam. Maar ook wel overal mee gebroken uiteindelijk. Ja. dus wel ja dus had je hier niet meer gezeten? Eh, misschien niet, hè? Nee. nee. Maar de Mr. Elbert Show, twee albums gemaakt. Ja. Toen was het op. Toen was, to, toen was het op. Ja. het was op. En wat was op? De, ja, wel een beetje de inspiratie ook wel. Okay. En uh, op een gegeven moment dan moeten er ook nieuwe dingen gebeuren en zo. En bovendien was het zo, dat de muziekindustrie was ondertussen. Uh, we moesten singles hebben. Weet je wat, dat, oh, okay. vond, ja. dat vond Red Bullet. En eh. Uh, ze begonnen zich ook te bemoeien met uh, hoe dat we gekleed waren en, en ze meer van die dingen en zo. En hoe we ons gedroegen. En dat was natuurlijk niet altijd even netjes, maar goed, oké. Okay. En um, toen uh, was de feite op, want een single maken dat ging niet goed. En um, we waren in feite ook een beetje als band um, uit elkaar aan het groeien. Dus, ja, dat kan gebeuren, ja. Ja. ja, op een gegeven moment dan, dan voel je gewoon ja. van dat, het, uh, dat je beter kunt stoppen. Maar nou, het was ook zo dat er werden eigenlijk van een band ook toen andere dingen gevraagd. Dat was ook, uh, een feit. Ik bedoel, op een gegeven moment dan is het leuk dat je dus uh, alternatieve uh, twee albums <laughs> maakt, weet je wel, die, uh, die een beetje tegendraad zijn. En wat muziek is die dan niet per se in Hilversum wordt gedraaid, weet ja. je wel. Maar ja, er moet dan een stap komen die, die we niet konden zetten. Nee, er moet toch een hit komen, eigenlijk wel. Ja, of een ja, hit komen, ja. of er moet een, een, uh, je moet gewoon internationaal kunnen gaan, weet okay. je ja. en, Maar die kracht had de muziekindustrie er dus zeker niet. Nee. Om in Nederland Nederlands echt nee. uh, internationaal te brengen. Nee. Daar had zelfs de Eering last van uh, bij te spreken, weet ja. wat? Terwijl, je wel. Die had er echt wel in Duitsland een, uh, een following en zo, weet je wel. Ja. Maar oké. Okay. Ja. Uh, sorgeert gewoon, dus op een gegeven moment dan, dan valt gewoon die beslissing van ja, jou en ga je stoppen, creëren, ja. Ja. Wow, to She Het kwam een rare periode, want ik had eigenlijk nog een contract mee me willen verkopen. Ja, dat was een vier jaar contract. Maar, en dat hield eigenlijk in dat alles wat ik schreef en opnam, dat viel onder, zijn, onder het management ja, van zijn En uh, ja, dat zou ik dus niet meer zitten. Dus toen ben ik ondergedoken in Amsterdam. En ja. uh, toen ben ik gaan spelen in Seoul. Uh, toen er een band met drie uh, Amerikaanse Zarenresten. Toen ging een van die zangeressen, die kreeg verkeering met uh, Steve Inwood. Oh. En die was negen keer weg aan het vroegen Die andere zangeres van, uh, wil je niet bij ons komen zingen en straks spelen en zo. En dat heb ik toen gedaan. Uh, ondertussen had ik, zo dat, uh, had ik uh, wel goed contact met de e bijvoorbeeld. En Herman, Herman Brood heb ik ook op, uh, op leren kennen tijdens ja. een jam sessie of zo. Weet je wel. In die periode in Amsterdam? Ja, die, die, die heb ik leren kennen in een jam sessie, uh, ergens in het gooi. In een openluchtheater, iemand had een super jam georganiseerd, zoals het heette. Dus er zijn heel veel muzikanten bij elkaar gegooid, die dan uh, me iets moesten doen. En um, daar kwam ik hem tegen. Ja, speelde, hij speelde ook, dus ik, ik, ik had hem nooit ontmoet, maar we hadden meteen uh, een goede klik. En um, ik weet wel dat ik op een gegeven moment... Oh ja, toen, toen was het raar, was, er kwam een nieuwe man in beeld, zeker Ralf. En die... Uh, ...contracteerden mij en Herman. Dus omdat we dus allebei... ...nummers schreven... ...en... Ja, een, ...een band konden neerzetten. Weet je wel? Gewoon de ja, voortman waren. Ook, weet ja? je. Dus Herman en ik kregen allebei een, een contract. En, en er was dus een, vol, een... all... ...all-in-management-contract. Tegenwoordig zal het heet, Een 360 graden contract. Dat <lacht> was <lacht> ongeveer alles wat je deed... ...viel onder hem. ja. ja. En um, uh, ik mocht een, een, een album opnemen en ik had een stel nummers geschreven ervoor en uh, toen um, dat, dat werd opgenomen in die studio die was, die vond ik slecht. Maar ja, ik heb het opgenomen, maar de, de opname, die wilde, het, het was gewoon, alles klonk zo dor en droog en dit en dat en zo. Dus ik zei tegen die mensen, ja, dat kunnen we niet uitbrengen. En, uh, mijn hij wilde het toch uitbrengen, maar ik zeg nee, dat wordt niks. Dat gaan we niet uitbrengen, echt niet. En toen ben ik op toer gegaan met de Iering, een jaar. In Amerika en in Europa. En toen ik terugkwam, toen zei die manager van, uh, nou gaan we dan een, een, een, nieuwe, een, een, nieuw, een nieuw album uitbrengen. En... Uh, Herman die gaat ook een nieuw album uitbrengen en dan gaan we opnemen in de Soundpush in Blarikum. Ja. En dat werd het eerste album van Sweetener, dit album. Ja, Oké, okay. ja. En dat oude album, dat, dat heeft hij uitgebracht, als toch uitgebracht, eind jaren zeventig. Toen, uh, toen hadden we al gebroken met hem, Herman en ik ja. allebei met hem gebroken en toen waren we Ariola terechtgekomen allebei en toen uh, bracht hij alsnog dat album uit ja. en toen heb ik snel ingegrepen heb ik het nog demo 74 kunnen noemen want het was het 74 opgenomen het was, ja. ik vond het gewoon een demo en um, ja dat is ongeveer het, het verhaal van dat album weet je wel en, heb je er nog wel wat voor gekregen toen uh, nee niks. niks nee. <laughs> ook niet van de verkoop ja. Uh, niet dat ik weet. <laughs> nee. Kijk, ja, wij wisten als muzikanten niks in die tijd van de muziekindustrie. Wij konden muziek maken, we konden nummers schrijven, wij konden performen, maar uh, we wisten niks. Nee, we, wij nee. wisten echt niet wat de muziekuitgeverij deed. We, we hadden echt niet in de gaten dat, dat een derde van onze auteursrechten uh, naar een uitgeverij gingen. Sterker nog, die Ralf die zei op een van, uh, tegen Herman en mij van, jongens, het is beter dat we een eigen uh, muziekuitgeverij beginnen. En we oh, wat is het beter? Zo? dat moeten we doen. doen. Ja. En een maand later zegt hij van, ja jongens, het is eigenlijk beter voor ons, toen loog je, want het was beter voor hem, <laughs> um, uh, om die muziekuitgeverij te vestigen in België. Ja, of als dat beter is, dus, uh, dan moeten ja, het doen. doen. <laughs> maar wat bleek, dus in België mag dus een muziekuitgeverij de helft van je auteursrecht nemen. Oh. Dat is een uitgeverij. In, in... Dat had hij er niet bij verteld. Dat had hij er niet bij verteld. Nee. Je hebt je ook bezig gehouden met muziekopleidingen muziek ja ja, ja. Dan heb ik op een gegeven moment is dat wel in mijn leven gekomen zeg maar dat dus als je wel ouder bent is dat uh, op een gegeven moment wel een soort logisch dat je dus uh, je bezig houdt met het, uh, uh, het overdragen van jouw kennis ja ja en en dat begon eigenlijk met uh, dat ik uh, op een gegeven moment workshops ging geven overal okay. gewoon ja. aan beginnende bands en zo, workshops geven ook aan popcollectieven en zo, weet je wel. Yes. En uh, uh, toen ben ik gevraagd uh, om op Rotterdamse Conservatorium om mee te denken van een opleiding popdocent. En dat was eigenlijk bedoeld om professionele popmuzikanten, dus jongens van Doe Maren en, Johan, en uh, Ted Oberg van Live and Blues, en noem maar op. Om die een bevoegdheid te geven om op muziekscholen les te geven. Oh, Want in die okay. tijd was het oh, yeah. zo dus op muziekscholen mocht je alleen lesgeven. Met een conservatoriumdiploma. Sure. Uh, kijk, die, die opleiding van de docent popmuziek, die werd omzeep geholpen door de leiding van het Rotterdamse conservatorium. Toen mocht ik blijven op het Rotterdamse conservatorium, dus als ik ging werken bij de afdeling lichte muziek, zoals het heet. Oké, okay, ja. Yeah. En dat was een studierichting die was ontstaan, min of meer vanuit jazz. Maar dus die studenten die er nou zaten, die uh, wilden natuurlijk popmuziek spelen. Tuurlijk, dus eigenlijk ja. ging ik daar weer gewoon workshops geven aan de studenten, okay. weet je wel. Ja. Het karakter van de conservatorium verander je niet, hè? Door, door, ze waren daar absoluut tegen een studio. Ze waren, uh, ze waren tegen cd's, ze waren ja. dus tegen alle nieuwe ja. ontwikkelingen die met elektriciteit te maken hadden. Want Conservatorie was er steeds wel gebaseerd op het reproduceren van geschreven muziek hè, door akoestische instrumenten. Ja. Daar was het op, op gebaseerd. En uh, ja, popmuziek bestaat niet uit uh, het reproduceren van geschreven muziek. Integendeel. Dus, uh, ja, er moet iets origineels in zitten, iets eigen, iets eigentijds. Uh, het uh, ging veel om dus met uh, wat de Stichting Popmuziek Nederland. Ja. Met Jaap van Beuzenkom. Hij was ook een van de, van de initiatoren van, de, uh, van die opleiding docent popmuziek op Rotterdamse ja, conservatorium. Ja. Dus op een gegeven moment staan ze we dus weer bij elkaar. En dan zegt hij van, ja, hoe krijgen we dan toch popmuziek op een conservatorium? Ik zeg, ja dat uh, gaat nooit lukken. En dan zei Jaap uh, zei zoiets zo van, ja, dan zouden we dus eigenlijk een aparte academie of zo moeten zetten. Ik zeg ja, ik zeg een, uh, voor, voor rockmuziek. Hij zegt ja, op zijn rockacademie. Ik zeg, dat is het woord. Okay. Dat is het woord. Heb je dat moeten we hebben. Ja? Daar moet, moeten we aan werken. Dus, uh, ja? Het is, het is uh, een paar jaar lang, is hij blijven rondkloten met allerlei mensen en zo. En net zolang dat er een groep is samengesteld, die dus een... een uh, ...plan ging maken voor een rockacademie. En dus dan werd er ja. toch uh, gezocht van... ...wat eist ja. een hbo-opleiding? Wat eist het aan programma? Wat eist ja. het aan achtergrond? Onderzoek, bla, bla, bla. Ja. En zo werd er dat hele... ...businessplan opgezet. In 1998 zijn we begonnen met, met ontwikkelen... In 1999 zijn de eerste studenten binnengekomen. Okay. Dus de eerste jaren ja. draaien. Ja. En uh, in die tijd waren er dus een hele... Bende, jonge lui, die zijn opgegroeid, alleen met popmuziek. Dus die, Zeker. die ja. hebben daar ook een, een idee van dat er een grote wereld is waarin je uh, verschillende rollen kunt spelen de rest ja. van je leven, zeg maar, en waarin je, je rond kunt komen. Hè? Ja. En dat, dat besef, dat had ik wel in de gaten. Dat, dat is, ja. weet je wel, dat, dat gewoon. Ik bedoel, de, de conservatoria ja. hadden niet in de gaten, wat er dus echt leefde. Uh, uh, en ook dat er een hele leger talentvolle jonge lui waren, die dat dus wilden doen. En die doen. komen niet op het conservatorium? Nee, nee, nee, die, die, die wilden nee. helemaal niet op Hadden jullie in het begin ook al geïdentificeerd van ja, je hebt natuurlijk muzikanten, maar je hebt ook ja. mensen die het management doen en mensen die opnames ja, moeten ja, dat, ja, die, die dat was, diversiteit ja, Had je dat ja, al dat, bij dat het begin? Was, op het... Dat, was een leuke, dat was het leuke van de hele... <laughs> uh, uh, ja, ja, dus... dus, dus we leerden al heel snel dat je, dus, je moest afstudeerprofielen maken. Ja, oh ja. ja. Dat hebben we dus geanalyseerd. En dus op dat moment, we praten over 1998. Hè, uh, dat is dus eigenlijk, dat je, dus, je hebt muzikantschap, maar je hebt dus ook. De technische kant uh, waar uh, een professional beslissing op moet nemen. Je hebt de zakelijke kant waar een professional beslissing ja, op moet ja, nemen. Ja, ja, en dan ja. heb je dan eens een keer een soort maatschappelijke kant, dus uh, de maatschappelijke toepassingen van muziek. Hè, waaronder ja. lesgeven, maar ook uh, uh, projecten doen uh, uh, enzovoort. Want daar hebben we heel veel moeite mee gehad om dus uh, te kunnen breken zeg maar, met de traditionele profielen. Maar complimenten wat jullie bereikt hebben. Nou, alleen ja, ja, dankjewel. Me heel... ging ook door natuurlijk, naast dat ja. je in de opleiding voor, voor Ja, voor dat, was een, de, dat was een beslissing van mij, dat ik dus, uh, ik weigerde dus om een voltijd baan te nemen. De rebels, en, hè? Dus uh, een halve, ik heb altijd een halve baan gehad, hooguit in noodgevallen als er dus echt veel moest gebeuren, dat ik 0,7 nam, weet je wel, voor het tijdelijk. Ja. Maar ik, ik wilde blijven spelen. Dus ik speelde bijvoorbeeld ook de hele agenda van Raymond het gewoon, terwijl Terwijl ik dus een, een halve baan had, zeg maar, als, uh, in de directie van de, de Rock academie Oké. Okay. En Raymond is een goede vriend van je geworden, Ja, ja, ja. En we hebben steeds uh, contact en zo. Veel contact. En spelen Voor... samen? Nee, hij nee, nee, nee, speelt niet samen. We hebben wel veel contact, over, vooral over sportwedstrijden. <laughs> over sportwedstrijden. <laughs> welke sporten? Voetbal en wielrennen. Die twee. Ja, nou, we weten het. <laughs> ja, ja, ja, ja. ja dat dus het blijft zo. Raymond uh, is een, uh, officieel een Ajax-fan. Oh, oké. Okay. Ja, want hij, hij, is, uh, hij heeft heel lang is hij opgegroeid in Amsterdam. Oh, wist ik ook niet. Ja, Dan bij zijn België, ja. ja, ja. ja. ja. oh, okay. Ze Zijn ouders zijn de Amsterdammers. Oh. Is zijn vader wel, is ja. naar België gevlucht omdat hij niet... Uh, naar Indonesië wilde voor de politionele acties. Oh, natuurlijk, ja. ja. En die is in, de, in Schaarbeek, geloof ik, gaan wonen, vlakbij Brussel. En daar is hij gewoon geboren. En uh... je hebt natuurlijk nog met een hele hoop andere mensen samengespeeld, ja. hè? Ja. En met wie zou je nog willen spelen? Huh? <laughs> heb je nog ambitie? <laughs> ja. nee, ik, uh, ik weet het niet. Ik, uh, ik heb. Uh, ...onlangs een uh, contract getekend om vier instrumentale tracks uit te brengen... Um, uh, ...omdat ik uh, een soort samenwerkingsproject uh, wilde, wilde opzetten... ...waarin ik dan per track gewoon met verschillende muzikanten kan werken. Maar dat label dat brengt alleen maar digitaal uit. Dus het is alleen maar de studio gewoon bij elkaar vegen. Ja. Uh, vorige week is daar het eerste uh, track van uitgekomen, dat heet... En uh, het project heet uh, Vibe Souplesse. En dus, doe ik dus het eerste track doe ik samen met Ludovic. Dat is een uh, Thijs Lodemijk, is een synthesizer specialist. En daar heb ik dus een instrumentale, alleen instrumentale muziek is het. En het nummer heet What About Tomorrow. Dat right? so heet Vorige week uitgekomen. Oké, okay. nou ja, ja. eens kijken. Het ja. is dus voor mij ook weer een, een ander, Dus Het is geen, geen act die dus connectie heeft met live spelen. Nee. Snap je? Dus, dus uh, we dat, ik knussel dat eigenlijk met verschillende studios in elkaar. Ja. Dus met. Uh, ik neem hier wat op en dan neem ik daar wat op en dan ga ik naar Thijs toe en die zet er een uh, synthesizer onder, een een MOOC of zo en dan. <laughs> En dan uh, kijken we of er gitaar bij moet of zo. Dat is, het is meer zo van, het is instrumentale muziek die ook niet uh, uh, onderhevig is aan marketingtechnieken. Okay. Ik mag ja, maken wat is. ik wil. Ja. Oh. Weet je wel? Ja, dus. nou, complete artistieke vrijheid. Ja, Samen met andere zo. muzikanten ja. dan. Ja, dat zal, dat zal alleen wel wel zo zijn. En na die ja. vier tracks waar ik voor heb getekend. Dan zal er wel een balans worden opgemaakt. Zo van, ja. Zijn er mensen voor die er nou willen luisteren? Ja. <laughs> Dat heb je toch <totstuk> Dus wat ik van de zomer heb gedaan met wat optredens met de familieband, yeah. en uh, ik heb uh, lange tijd ook wat gedaan met de uh, Young Retro's, dat was een jonge, jonge band met jonge gasten, hè, die, uh, ja toen ik ermee begon in, was in 2015 of dus zo ben ik mee begonnen, toen waren ze dus met z'n drieën waren ze nog jonger dan ik in mijn eentje, samen. <lacht> Ja, ja, heb ik hebben er twee albums mee gemaakt. Oh, wat leuk. Je bent ja, ja. uitgekomen, ja. 2 ja. En op dit moment ben ik eigenlijk bezig met. Uh, ja, met niks. Verder. Dat ja. Ik ben wel aan het schrijven en, en ben als bezig met de, de, de volgende opname van uh, Vibes de Nog iets anders. Je ja. hebt natuurlijk ook volgens mij nu drie boeken geschreven. Ja. We ja, geven ja. dat, mm -hmm. dat ik ook uh, wel plezier in om... Uh, vier boeken heb gedaan. ik gedaan. Vier nou boek, ja. ja, ik heb een, een boek uitgebracht. Dat is een zwaar boek. Uh, dat is een fotoboek. En het gaat over de geschiedenis van muziek maken in mijn familie. Oh. En ja. uh, dat boek heb ik ook uh, interactief gemaakt. Dus, de, dus de bepaalde foto's die je kunt dan scannen met een... Uh, met een app en dan... gaat er iets spelen en zo. zo. Oké, okay. oh, leuk, ja. ja, ja. En ik ben bijna 40 gegaan op het boek, moet ik zeggen. <laughs> oh. toen, toen ik het ging promoten, toen is corona losgebroken. Oh, ik, ik wilde ja, ja, eigenlijk ja. promoten dan met, met de optreden van een familieband. Ja. Maar dat is dus eigenlijk mislukt. Uh, dat was een, een ander soort boek dan die andere boeken. Dus die bijvoorbeeld het eerste boek Weg van hier... Dat, dat was een, uh, een analyse van wat er met mij is gebeurd. Daar heb ik heel lang over zitten piekeren, zo van wat is er eigenlijk gebeurd. In dat jaar toen ik dus stopte met studeren, dat ik dus die stap moest zetten: van oké, okay, ga jij voor je. Ga je nou echt voor het muziek maken? Of ga je gewoon een beetje erbij spelen en gewoon bij Philips werken? Dat was ja, ja. Van het, ja, dat was gewoon ja. een korte. Ja. In ja. gewoon de, de beslissing. Ja. Maar het is een fijn leesbaar boek geworden, een kruising tussen een roadtrip en een coming to age. Ja, ja, ja. ja want wat, wat die analyse was ik echt wel belangrijk, omdat er gebeurden heel veel dingen waar, waar ik een beslissing over moest nemen. En de kern van het eerste boek was ik wel zo van, je staat op en je hebt een plan, maar de dag loopt toch anders dan je denkt. Dat is, gewoon, dat is dat ja, helemaal waar. Ja. Dat is en dat uh, andere boek van ik hou van Herman, dat was dus, uh, dat heb ik geschreven toen op het moment dat Herman 65 zou worden, had kunnen worden. Mm -hmm. Toen dacht ik van, uh, ik moet, uh, ik ga nou eens even opschrijven wat ik met Herman heb meegemaakt, en ook hoe dat die tijd was vooral. Hè? dus, dus het, het is vooral een beschrijving van het dagelijks leven, weet je wel... in, uh, in verschillende tijden. En uh, ik dacht... ik moet dat nou doen, want... ja, voor je het weet... je geheugen loopt achteruit. Hè? Ja. Tenminste, dat is ik niet helemaal goed. Je geheugen loopt niet achteruit. Alleen, je blijft... je verleden interpreteren. Ja. En je gaat steeds meer... persoonlijk interpreteren. Dus op een gegeven moment ben ik achtergekomen... met dat boek over de familie omdat ik dus ik moest dan dat ik had me voorgenomen om een boek te schrijven over de, over de geschiedenis van muziek maken in mijn familie. Ja. En dan ben ik dus ook een tijdje dus weg geweest uit de familie ook uit, uit de buurt weg geweest en ondertussen zijn die kinderen die doen toch van alles weet je wel, die broers en zussen. En toen ik dus ging navragen van, van ja hoe ging het toen dan met dit en dit, dit? Toen bleek dus dat mijn geheugen helemaal niet zo goed was. Weet je, want ik had, ondertussen had ik dus een soort voorstelling gemaakt van wat er toen gebeurd was. Terwijl die mensen thuis waren gebleven, bij mijn ouders, ja. die hadden een hele ander, hele ander verhaal. Ja. Ja. En toen uh, was ik echt wel een twijfel, want dat klopt gewoon. Dus het boek van Herman heb ik gewoon geschreven. Omdat ik dacht van, ik schrijf het nou op, dan, uh, dan ben ik van die twijfel af. Voor je ja, dus, ja. Dat, dat, ja. Dat, dat is inderdaad, dat is zeker in die tijd, in de, in de jaren 70, toen we dus uh, ontzettend veel met elkaar optrokken. Ja. Omdat we allebei in diezelfde ontwikkeling zaten, weet je wel, van dat volwassen worden van ja. popmuziek. Uh, dus okay. ook de zakelijke kant ervan, ja. wat ik net vertelde, zo, je, je zat in één keer in die hele stroom. Ja. En de, je had eraan ook uh, ja, een soort ja. inspiratie van elkaar. Dat had ik ook, ja. ja. Dus dat je met ja. schrijven had ook een beetje dezelfde uh, favoriete Muziek, ja. Ja. singles van vroeger. Ja, toevallig, ja. weet je ja. wel. Maar zo... wat is er dan met Herman gebeurd? Die ge... ja. jij zit hier nog, maar Herman, ja. Ja, ja, ja, ja we hadden totaal verschillende manieren van leven. Oh, dat, okay. dat is gewoon ja, zo. Ja. Maar ja. dat accepteren we volledig van elkaar. Op oh, die manier. Er okay. was ja. totaal geen punt. Nee? Nee. Nee. Dat is gewoon zo op uh, tour waren in Duitsland. Dan was het heel normaal dat je bij het ontbijt, ik bedoel stevig ontbijt of zo. was flink wat koffie en ja? flink wat sandwiches ja. en bam, bam bam. En dan een opsteken en dit en dat. En uh, broodje was gewoon uh, een krekkertje, een kopje thee, daar gooi je dan rum in, <lacht> en dan uh, een bolletje spiet. Ja? Oh, en dan was hij uh, klaar ja, met zijn ontbijt. Ja, echt een heel andere levensstijl. Ja, maar, ja, maar. dat, dat ja, is, ja, ja, ja. als je dat ja, naderhand ja. analyseert en dus zo. Op dat moment uh, ja, is, het normaal, is het totaal zo, geen, ja. is het geen item. Nee. Pas maar had boek... je nooit het gevoel van: ja, dit gaat niet goed aflopen. Dit, dit, dit, ja, dit kan uh, je niet zo. Nee, nou, totaal niet. Nee. Nee? Ja, je analyseert het niet op dat moment. Nee, want. De, de, die weet niet hoe die dingen aflopen. dan weet je niet, nee, dan dat nog niet. Niets. Nee, Want nee. ik Ik deed ook van alles en zo. En je vroeg helemaal niet af hoe het, hoe het afliep. <lacht> het was veel meer dat we al, van elkaar wisten... dat we allebei elke dag opstaan. En, uh, dat we nooit opstaan met het idee van... ik zal eens even iemand een loer gaan draaien. Maar we altijd... Uh, oh, elke okay. dag stonden we op met... we gaan wat we, wat we maken vandaag. Dat, ja, dat, <lacht> dat wel, was het... Ja. Uh, een soort gemeenschappelijke uh, ja. basis om, uh, ja. om te spelen. Ja. Ja. Ik denk dat we een paar prachtige verhalen hebben gehoord, Bethes. We hadden nog wel een paar uur door kunnen gaan. Ik vond uh, het heel, een heel, heel goed interview. Goed, echt uh, goede vragen. Ja, het goed, goede, goede babbels kun je maken. Is ja. Nou, het was toch leuk om over muziek te praten? Dus dat het is, zeiden we al. Ja, het begin, en die ja. dingen eromheen, wat ja. zoals, ja. ja. zoals er gebeurt. He, want ja. dat is het belangrijkste. He, de, ja. Ja. De, ja de, de, de muziek is altijd in een bepaalde context hè zonder meer ja ja, ja ja dat is gewoon zo nou, nou. hartstikke bedankt oké okay. ja. en we gaan er wat moois van maken featuring